dames en heren en uh, weer een heel hartelijk welkom uh, hier bij Vrijheid Radio. en uh, We hebben een hele volle, heel vol café hier. Uh, mensen, laat u zelf even horen. Uh, uh, uh, Oeh. Ja, gezellig hiero. Ik zal even, even, even, even, even, even, even uh, zeg maar vertellen wel wie de gasten zijn. De speciale gasten op dit moment zijn uh, Victor van der Sterren, helemaal uit Groningen, samen met Lenteman. Goedenavond. Ook oh, goedenavond. En uh, ja, natuurlijk een Mart van der Leer, een Jurriën Koopmans en een speciale column van Kim Winkelaar. Ja, jongens, uh, gezellig aan het bier hier. Uh, witte wijn. Witte, witte wijn, jongens. We doen dus gek in Groningen. Ja, moet kunnen toch? Ja. <laughs> hmm. ah, ik neem ook even gezellig even een slokkie. Ja, laten we maar gewoon met het nieuws beginnen dan. Dat is goed. MUZIEK ja, we beginnen zoals uh, gewoonlijk altijd met uh, de goud en de bitcoins. En uh, ja, ik zal maar eerst beginnen met de bitcoins. De bitcoins die staat uh, ja, eigenlijk de hele week al stabiel uh, te schommelen, te net onder de 700. En dat is tussen de 670 en 690 eurotjes uh, Jurrien, hoe, uh, hoe doet het goud het Ja, heel stabiel eigenlijk. Uh, zit nu op 1242 uh, dollar. Mm. Per ounce. Ja. Ja. En zilver. Uh, ...op 20,080 precies. Ach, mooi. Nou, goed. Ja, <laughs> laten we naar het eerste nieuwsberichtje gaan. En Mart, jij hebt een leuk nieuwsberichtje over uh, rijke Grieken, lees ik hier. Ja, klopt. Ja, die rijke Grieken die zijn blijkbaar uh, toch een beetje geschrokken... ...van uh, wat er de laatste jaren is voorgevallen. Hè? Ja. En met name natuurlijk afgelopen jaar. En uh, die hebben na het uitbreken van de economische crisis... ...54 miljard euro gestald op rekening in het buitenland. Zo. En dat is uh, volgens de, het hoofd van de Griekse fiscale politie. En die man heet, daar komt hij, <laughs> Stelios Stasinopoulos. Jullie <laughs> die heeft zijn naam mee. <laughs> ja, dus jij heeft zijn naam mee inderdaad. Dus uh, nou, Die heeft natuurlijk onderzoek gedaan. Die heeft ongetwijfeld overal een uh, informanten. Die heeft niks, yeah. Stasinopoulos. <laughs> maar uh, ja, die heeft dus inderdaad, uh, dat, uh, ik of die berekend heeft of gehoord heeft, weet ik niet. Maar uh, dat is zijn uh, quote. Dat de 4, 54 miljard euro uh, is weggesluist. Uh -huh. Dus uh, nou ja, uiteraard doen de, de Griekse autoriteiten onderzoek, maar uh, ja, op dit moment, uh, of tot dit moment uh, weten ze verder nog niks. Mm. Ja, en uh, waarschijnlijk veel van die rijke Grieken zijn toch een beetje aan de overheid gelieerd, uh, vermoed ik. Uh. Ja, om dus, uh, ja dat, dat, dat ze dat niet weten, ja, dat uh, weten ze zelf heel goed. <laughs> <Ja>. <laughs> mm. Maar goed, ik lees ook dat er iets gebeurd is met BP... Ja, klopt. Er is een uh, rechtszaak geweest. Uh, zoals het ongetwijfeld de meeste mensen weten, was er in uh, 2010 uh, een olieramp in de Golf van Mexico. Uh -huh. En uh, nou, BP, uh, British Petroleum, was daar uh, natuurlijk de boosdoener van. Uh -huh. En die heeft een uh, nederlaag geleden bij een rechtszaak over de schadevergoedingen. Oeh. Uh, volgens uh, BP is het namelijk, uh, zijn er namelijk veel claims fictief en absurd. Uh -huh. uh, het gaat dan met name over uh, bepaalde claims die, die bedrijven indienen, die uh, verder... Uh, ja, geen uh, ja, kausaal verband hebben of zouden hebben met, uh, um, met de olieramp zelf. Maar dat is uh, volgens de rechter is dat ook niet uh, in de in het aanvankelijke overeenkomst is dat niet uh, vastgelegd. Zeg maar. Dat je dus als bedrijf een duidelijk uh, verband moet kunnen leggen tussen de olieramp en jouw gedaalde winsten, of tegenvallende winsten, of uh, nou, hoe je het ook noemen wil, of, of wat er ook uitkomt. En uh, ja, dus daardoor is het allemaal een stuk hoger uitgevallen dan uh, verwacht. Mm. Dus, ja, er valt, ja, valt geld is te halen, hè? Ja, dan, dan komen ze vanzelf wel. Uh... Ja, ja, ja, precies. Dus als je dan een bedrijf in de buurt heeft, hebt, wat uh, verder uh, bij wijze van spreken een, een supermarkt is, wat er verder helemaal niks mee te maken heeft, maar je, je winst is al tegengevallen, of je hebt zelfs voor iets geleden, dan denk je van, nou, nou ik ga ook gewoon een claim indienen en dan zien we wel hoe ja. we het komt. Ja, ja, ja. Nee, goed, dan gaan we nu even door naar de politieberichten. Ik, ik lees hier nou iets over een ongeduldige junkfoodverslaafde agent. Wat is, wat is dit? Amerika ja, hebben... neem ik aan. Uh... Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja. We hebben een... Uh... Trigger Happy Cop. Ja, ja, ja, nou ja, hij heeft de trigger nog niet uh, overgehaald. Maar uh, ja, het, uh, volgens mij scheelt het niet zoveel als je naar het filmpje kijkt. Uh, hij ging namelijk door de, door de drive in, uh, bij de Macs in, uh, in Georgia was dit. Ja. En uh, ja, het duurde allemaal niet zo lang. En uh, ja, als je dan inderdaad een beetje een power trip hebt, zoals uh, sommige mensen uh, <laughs> in het uniform hebben... Dan, ja. Uh, ja, dan kunnen wel schrikke dingen gebeuren. Dus hij was blijkbaar erg ongeduldig en had erg veel honger. En, uh, dus toen uh, schoof hij inderdaad die tiener die, die achter de toonbank stond, zeg maar, achter het raampje stond, die schoof hij een, uh, een geweer in zijn neus of onder zijn neus. <laughs> oh. Dus uh, die is er flink van geschrokken. En de agent is ook, sergeant is die Bene van de lokale county police department. Die mm -hmm. is uh, gearresteerd en die wordt uh, aangeklaagd. Dus uh, dat is dan denk ik weer het, uh, goede, de goede kant van het verhaal. Maar ja, ja wel, een, uh, wel een bizar verhaal nou. Inderdaad, ja. Maar de, ja, als je denkt dat dit allemaal uh, ver van huis is, het kan ook dicht bij huis gebeuren. Hè? Want ik lees hier dat uh, Bambi uh, vermoord is door een uh, stel Nederlandse agenten. Ja, inderdaad. Ja, die, en die hebben ook echt geschoten dus blijkbaar. Mm. Maar uh, ja, het was, uh, was inderdaad een damhertje dat uh, nou, blijkbaar vanwege de storm in uh, oktober, een dus zware storm, een beetje in paniek was geraakt. En uh, nou, uh, blijkbaar los, uh, losgelopen ergens en ik kwam bij een, bij een boer uit die allerlei koeien had. En uh, ja, dat hetje dat, uh, had daar uh, weer nieuwe vriendjes gevonden, dus dat liep dan lekker met die, koe met die koetjes in de wei. Maar uh, volgens de politie uh, was er op een gegeven moment een gevaar dat het uh, snelweg op zou lopen. Ah. Uh, de A7 haalt het dan over. Ja, rei, uh, ik heb geen idee, waar het uh, RTV Noord, dus ergens in het noorden uh, des lands. Mm -hmm. En uh, ja, vervolgens uh, hebben ze hem dus gewoon afgeschoten. Jongen, dus ik, jongen, ik jongen, heb dus het... voor de dieren nog niet over gehoord, ja. maar uh, ja, ik verwacht het eigenlijk wel, anders zou het toch een beetje slap zijn. Ja, inderdaad. We hebben ze dat hetje niet gewoon even kunnen vangen en bij een hertenkamp neer kunnen zetten of zo? Ja, en die boer die zegt ook een damhet is geen ree. Een ree gaat alle kanten op en een damhet wil bij de kudde blijven. Ja. Dus die zag... En tussen de A7 en de boerderij zit bovendien nog drie dubbel prikkeldraad en een sloot. Ja. Dus, en ik heb hier een foto van het hetje. Nou, dat is twee turven hoog. Dus die had al, al geen door die sloot gekomen. Ja, die had je Wat gewoon kunnen het, optillen dubbel, of zo. Drie dubbel prikkeldraad. Maar uh, ja, het is... Uh, de enige optie, volgens de politie, is dat het hetje is aangeschoten door een jager. En heeft de politieagent het dier uiteindelijk een nekschot gegeven om het uit zijn lijden te verlossen. Dat is uh, het excuus waar de politie mee op de proppen komt. Dus, uh, ja. Maar was het ook aangeschoten door een jager of is het gewoon uit de duim gezogen? Ja, nou, dat is de claim van de politie, maar dat uh, is, wordt verder niet uh, bevestigd, nog ontkend in het uh, bericht. Dus. Mm. Ja, ik vind het vreemd. Eh, inderdaad allemaal vreemd. Ja, bedoel, als het aangeschoten was dan een jager, had je nog even bij een dierenarts kunnen brengen. Maar. Ja, en dan is de kans helemaal klein dat het de snelweg op gaat rennen. Dus. Precies, ja. Aangeschoten, dan door drie prikkeldraad en een sloot en dan de snelweg op. Dat lijkt me allemaal heel sterk. Goed, ja. eh, ik, ik verwacht dat we Marianne teamen er nog over horen Ja. Maar goed, vanaf hier is de, de stap natuurlijk heel klein naar Fred Teven. Jazeker. Want, ja, wat heeft Fred allemaal weer uitgesproken of uh, uitgebraakt? Ja als, ja, als wij het al hebben over uh, machtsmisbruik. Nou, dat is niet alleen uh, de politie op het uh, lokale niveau. Dat is ook het uh, justitie op hoog niveau. Uh, Fred Teven, die is uh, bezig met plannen waarvan je toch kan zeggen dat ze enigszins uh, ja, fascistoïden overkomen. Zo uh, komt uh, Teven met het voorstel om... Uh, verdachten van een misdrijf, bijvoorbeeld al een verklaring omtrent het gedrag, uh, te kunnen ontzeggen. Dus een verklaring het wordt vaak de verklaring van goed gedrag gezegd, uh, genoemd. Dat wil dan zeggen dat uh, voor diverse banen heb je zo'n verklaring nodig waarop verklaard moet worden dat jij van onbesproken gedrag bent, anders dan kan je die baan niet krijgen. Mm -hmm. nou, Fred Teven wil nu uh, verdachten van een misdrijf uh, die mogelijkheid ontzeggen. Hetgeen ze natuurlijk enorm beperkt in hun mogelijkheid om uh, werk te vinden, van baan te veranderen of uh, simpelweg bepaalde. Um, andere posities, zelfs posities als vrijwilliger uh, te verkrijgen. Uh, dat is een, een heel gevaarlijke stap. Omdat het hier niet gaat om veroordeelde misdadigers. Maar om verdachten van een misdrijf. Mm. En ja, wij hebben natuurlijk als fundamenteel idee van de rechtsstaat. Dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. Ja. Bij Fred Teven is dat blijkbaar omgekeerd. <laughs> Bij Fred Teven ben jij als verdachte schuldig totdat justitie in alle wijsheid besluit. Dat jij wel eens onschuldig zou kunnen zijn. Ja. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Kunnen we dat voor die Fred Teve dan ook niet van toepassing laten zijn? Op het moment dat hij dat omkeert, zeggen van Fred Teve, jij bent nu schuldig. En jij mag nu je onschuld gaan bewijzen. Laat maar eens zien uit welke motieven jij hebt gehandeld. Leg alles maar open wat jij van plan bent. En in het andere geval ben je schuldig en die te worden opgesloten. Dat zou ik dan vrij redelijk vinden. Nou, ik wil Fred Teven best het voordeel van de twijfel gunnen. Maar ik kan mij geen enkele reden voorstellen waarom je dit zou doen... als jij niet van plan bent om het risico te accepteren... dat jij onschuldigen uh, straft voor iets dat ze niet gedaan hebben. Op het moment dat je dat risico neemt... dan ben je als politicus wel heel onverantwoordelijk bezig. Dat is trouwens iets waar Fred Teven wel meer ervaring mee heeft. Want zo kwam ook van hem het plan onlangs om gevangenen te laten betalen voor hun gevangenisstraf. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, heel populistisch. Kijk, dan betalen de schuldigen en niet de onschuldigen. Maar beseffen ze dat er in Nederland talloze, slachtofferloze misdrijven zijn. Mm. Mensen die eens een middeltje hebben gebruikt dat van Fred Teven niet mag, die een poedertje hebben gesnoven of een pilletje hebben genomen, maar niemand anders kwaad hebben gedaan. Die moeten nu de cel in en niet alleen dat, die moeten daarvoor betalen. Dit doet mij ergens aan denken. Aan iets, iets heel naast. En ik, ik aarzel om die vergelijking direct te trekken, maar ik ik zal het toch even zeggen. Saddam Hussein, toen hij de dictator was van Irak, liet de nabestaanden van mensen die hij liet executeren de rekening toesturen van de kogels van het vuurpilooton. Daar doet dit mij aan denken. Nou, ik denk dat Fred Teven zich dan niet in goed gezelschap bevindt. Nee. Ja, dus uh, een lugubre, lugubre toekomst. Straks uh, van je eigen basisinkomen je celstraf betalen voor het downloaden van een mp 3 van uh, Lady Gaga. En bijvoorbeeld nou, wat ik me afvroeg eigenlijk van stel dat je het niet kan betalen omdat jij helemaal geen inkomen hebt en ook geen recht hebt op een uitkering, word je dan de cel uitgezet omdat je het nee, niet kan betalen? Niet. Dan wordt het, dan wordt het een, een angstaanjagend scenario, want wij hebben in Nederland hebben we al het idee uh, al, al langere tijd dat uh, boetes op het moment dat iemand dat niet kan betalen, dan wordt dat al in celstraf omgezet. Nou, op zich is dit betalen voor een celstraf is ook een, een soort boete. Dat betekent dat je een nieuwe celstraf krijgt, uh, opgelegd krijgt. Dus ik vrees dat er een scenario ontstaat... waarbij mensen voor het minste of het geringste... zullen de allerarmste mensen in de samenleving die cel ingaan... En dan eigenlijk eeuwig de cel inzitten. En daar blijven omdat ja. zij niet genoeg... Totdat zij zichzelf eruit kunnen kopen inderdaad. Ja, en dan ja, kunnen ze zichzelf eruit kopen. Uit. Maar dan komt er dus dwangarbeid. Hè? Dan, kom, dan moeten ze in de, in de gevangenis ja, ja, ja. wasknijpers maken tot in een eeuwigheid. Voordat ze zich er eindelijk hebben uitgekocht. Is dat geen slavernij Is ja, dat niet uh, Want dat is wat, wat je al in Amerika hebt. Hè, met die private gevangenissen. Waar ze dus eigenlijk al allerlei vormen van arbeid moeten doen. Dus ze lopen een bandwerk. Hm. Uh, en dan, dan zie je ook omdat ze dan... Um, die gevangenissen die hebben dan te weinig uh, gevangenen. En dan loopt de productie achter. En dan is het al een paar keer voorgekomen dat de, de baas van zo'n private gevangenis een sheriff heeft omgekocht. Om maar gewoon wildeweg wilde weg mensen van de straat te plukken en in de cel te gooien. Ik zie het in Nederland dezelfde ja. kant op gaan. En ja. ik moet er wel bij zeggen, dat is niet alleen het feit dat het, dat het dan zogenaamde private gevangenissen zijn. Dat zijn uh, in feite geschartelde bedrijven die in een ja. monopolie met een, in een kartel moet ik zeggen, met de staat samenwerken. Die ook prestatiecontracten met de overheid hebben. Ja. Dus de overheid zit daar. Uh, tot aan de nek in. En werkt ja. daar ook vrolijk aan mee, want die krijgen ook een deel van de opbrengst. Dus het is ja. één corrupte kliek die allemaal rond de, rond de bestuurlijke um, elite. Uh, ja, het is, dat is bedrijfsleven in standje 69 met de politiek. Ja, ja. Maar van hier, Vanaf hier uh, is de, de stap ook weer heel klein, naar. Uh, ja, ik lees hier de Bier NSB. Ja, erg hè? Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je gaat met je zoontje in een, in een kinderwagen naar de supermarkt. Mm -hmm. En je koopt een kratje bier. Klinkt heel normaal, toch? Ja. Ja. ja. Nou ja, voor de is het niet meer, want vanaf 1 januari is de wet veranderd. En die is heel streng geworden, want je mag geen bier meer verkopen aan minderjarigen. Oké. Okay. En je kunt erop aan worden gesproken als je ja, via een meerderjarig iemand indirect aan minderjarigen verkoopt. He, dus het CBL, dat is de brandorganisatie voor uh, de supermarkten. Die had al aangegeven van, ja, pas daar wel een beetje op. Uh, dat, het, uh, ja, dat het strikt wordt uitgevoerd. Nu kwam er een mevrouw bij de kassa met een, uh, een heel klein kindje. Van uh, een babytje. En uh, toen zei de kassière, is het bier wel voor jou bedoeld? Of is het voor dat uh, kindje daar in de kinderwagen? <lacht> dus uh, ja, het advies is om maar geen kinderen meer mee te nemen naar de supermarkt... Als dus dat soort vragen ook overkomen, ook wel, ook wel. ja. Oh my god, wat voor wereld zijn we beland. Ja. Nou, ik, ik zou je zeggen, ik was dus in een café laatst. En toen werd dus, ja, hij eigenlijk met de knip ook aan mij gevraagd van bent u geen lokjongere? Aan mij. Oh, nou, oh. Ja, goed, <laughs> ik, ik vond het wel vlijend, maar uh, hij deed met de knip ook. En dat was allemaal een verwijzing naar wat uh, Henk Westbroek was uh, overkomen. Ja, die heeft er ook een in het café gehad, een lokjongere. Ja, een lokjongere? Ja, tegenwoordig doet do de gemeente Utrecht aan kinderarbeid. Ja, ja inderdaad, ja. ja. Dat is ook wel uh, ironisch. Maar uh, ja, het, het gaat uh, 1300 euro uh, aan een boete kosten in zijn, uh, in zijn zaak Stairway to Heaven. In, uh, in zijn café in Utrecht is ja. uh, dus inderdaad een lokjongere ingezet. En uh, ja, die heeft daar dus een wit wijntje uh, weten te bemachtigen. Ja, dus uh, je kan mooi dus op kosten van de gemeente Utrecht als jongere onder de 18 een wit wijntje drinken. Ja, ja, precies. Hmm. En uh, als het leuk ook, staat ook verder in het, uh, in het artikel, uh, dat eerder deze week al bleek dat uh, 16- en 17-jarigen probleemloos alcohol kunnen kopen, zelfs op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Utrecht, die strengel <lacht> controleren op de nieuwe regels, kregen die jongeren drank gereserveerd. <lacht> dus ja, het is wel een beetje... Uh, de, uh, hoe laat spreekt we het ook alweer? Van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet of zo? Yeah. Uh, dat is wel uh, ja, duidelijk wat hier aan de hand is. Ik bedoel, als het bij de gemeente, uh, bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zelf, Fout gaat, ja, dan is vraag het wel af, heel. echt de gemeente Utrecht dan ook een boete opgelegd? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja, ik weet wel waarschijnlijk... waar het geld vandaan aangekomen. Ja, ja. Nee, maar uh, ja, het is natuurlijk belachelijk als je een lok jongeren in moet gaan zetten. Dat, dat vind ik wel heel ver gaan hè. Ja. Sowieso uh, natuurlijk het hele. vind ik persoonlijk het hele. Die hele wetgeving vind ik uh, belachelijk. Maar goed. Maar uh... ik ben even benieuwd hoe dat in Groningen is, die, uh, die naleving van de alcoholwet. Uh, Victor de Lenteman? Opnieuw, mij? Ja. <laughs> Ik ja, ik was hier We, in natuur aan het afrekenen ergens. Oké, okay. heel oh, joh. Maar, uh, wat is de vraag? Ja, hoe is de naleving van de alcoholwet uh, in jullie gemeente? Nou, nou, ik, nou ik, ik heb een anekdote. Ik was laatst in de supermarkt en een bedrijfsleider daar in de Lidl begon daar tegenover voor mij. Want ik had mijn kindje bij me. Hij moest natuurlijk wel wat zuip hebben. Nou, dus uh, ik ga dat halen. Hij zegt van ja, als er hier een ambtenaar buiten staat, kan ik duizend euro boete krijgen en na drie keer kan ik worden gesloten omdat jij dat hier met dat kind haalt. En ik zeg ja grote vriend. Als daar hier een ambtenaar buiten staat. En die gaat mij daarbij gebruiken. al give hem hel, weet je wel. En dat gaat mij niet gebeuren. Dan ga ik die, die ambtenaar achterna jagen. Tot een hoogste Of wat hier aan de gang is. Want dat klopt namelijk gewoon niet. Ik voer geen bier aan mijn kinderen. Dat is fucking mijn verantwoordelijkheid. Om uh, te bepalen wat, uh, wat er met mijn kind gebeurt. En niet van de overheid. En ook niet van de supermarkt. Precies. Ja. Ik kan mij daar volledig bij, bij aansluiten Johan. Het is ook het feit dat in Groningen. Uh, is altijd de mentaliteit geweest dat wij op, op in ieder geval op sociaal en moreel gebied... Uh, voor vrijheid van het individu zijn. Dat, dat kan, iedere Groninger kan zich in die onafhankelijkheid goed vinden. Maar dat wordt langzaam minder. En dat is wel een probleem, dat mensen zich slaafs laten leiden... door zo'n wetgeving. Iemand als lenterman, die staat daar los van. Maar mensen worden gecoeieneerd. Worden bang gemaakt met het idee van... de wet, dat boek, daar staat het geschreven. Zo is het <lacht> anders. Gij zult gehoorzamen... En dat is, uh, dat is waar we naartoe gaan in Nederland. En ja. ik hoop dat gemeentes in Nederland de, het verstand hebben om te zeggen, weet je wat, ze kunnen daar wetten maken wat ze willen in Den Haag. Wij doen aan civil disobedience. Wij leggen wetten niet ten uitvoer. Wij controleren niet of hier die dingen gebeuren op een manier die goedgekeurd is vanuit Den Haag. Er komt nooit iemand vanuit Den Haag naar Groningen, van, vanuit de politiek dan ook die komen alleen maar als ze hier stemmen komen ronselen. Dus wij zeggen ja. altijd, jongens, zoek het lekker uit daar. Wij doen waar we zin in hebben. Laat het maar lang zo blijven. En in ja. de gemeentelijke politiek zou ik dat nog bij kunnen, die statement nog bij kunnen zetten. Door uiteindelijk het bewijs te leveren dat het gewoon veel minder gezeik oplevert. Die overheid ja. die bespaart geld. Weet je wel. Als je mensen shit laat fixen en je laat ze gewoon hun gang gaan, dan kost het allemaal minder. Nou, en we hebben tekorten, dus dat is wat we moeten doen. Heel makkelijk, toch? Precies, hoor? ja. Ik zeg, ja, en met deze wijze woorden kan ik er alleen maar dan nog aan toevoegen dat burgerlijke gehoorzaamheid is voer voor tyrannie. Dus wees lekker burgerlijk ongehoorzaam, zou ik zeggen. Your heer. Ja, en dan is er een kleine stap gemaakt naar de liberaal van het jaar, want dat is het sal van de glijmiddel Pechtold. Ja, Johan, wat zeggen ze dan nou ook alweer? In het land van de blinden is de enehoog koning. ja. Ja, nou, dat is inderdaad gebleken. De, de prijs Liberaal van het jaar wordt uh, ieder jaar uitgereikt door uh, de jongere organisatie, JOVD. Ja, het is bijna een soort Nobelprijs voor de vrede, Ja. <laughs> en die hebben inderdaad Alexander Pechtold uitgeroepen tot, ik durf het bijna niet te zeggen, Liberaal van het jaar 2013. Uh -huh. En waarom krijgt hij die prijs? Hij krijgt die prijs vanwege zijn inzet voor economische hervormingen, zijn pleidooiën voor privacy en het openbreken van het sociaal akkoord. En was hij, ja. <laughs> uiteraard was hij daar heel vreugd mee. Maar ja, ja het, het is leuk. Hij heeft, uh, hij heeft vast wel, over het algemeen luister ik er niet naar. Ik vind het een, uh, ja, niet zo'n sympathieke man. Althans, hij komt niet zo sympathiek over. Het is voor mij echt een... Uh, echt een politicus in, in al zijn woorden en daden, vooral in zijn daden, ja. want hij doet namelijk niet zoveel en hij praat heel veel. Ja. En dat is ook in dit geval, hij heeft inderdaad naar mijn mening wel wat leuke dingen of uh, lovenswaardige dingen gezegd over uh, privacy en, uh, nou, enzovoort, maar goed, ja, maar ja, wat er eigenlijk van daden, komt is dus, traditioneel ja. weinig, hè? Ja, hij ja, nee, is toch ook iemand die bij Bilderberg binnen mocht komen, dus dan vertrouw ik hem sowieso al niet. Dus, uh... Ja, dat je het dan over transparantie hebt, hè? Ja, ja. Ik bedoel, uh, dat is één grote akelige darkroom, dat Be Be Bilderberg. Want wij kunnen ja. niet zien wat daar gebeurt. Uh, nee, maar goed, uh, dan gaan we gewoon verder naar het volgende. Uh, de megabiep in Utrecht, die, wordt ge ja, die komt er niet doorheen. Dat is goed nieuws. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze naar de radio hebben geluisterd. In ja, dat denk ik ook. Ja, had, ja. oh, gewoon dat wij zo tegen waren, dat ze zoiets hadden van... Nou, laten we dat dan maar niet doen. Nee, precies. Want uh, ja, het is inderdaad... Uh, uh, officieel nu uh, de geplande megabibliotheek in Utrecht gaat niet door. De Utrechtse gemeenteraad heeft maandagavond laat tegen de plannen voor de bouw van een groot, multifunctioneel complex in het stationsgebied gestemd. Daarin uh, zouden, zoals we eerder vermeld hebben, dus een nieuwe bibliotheek, filmzalen, woningen en grote fietsersstanden komen. Mm -hmm. En dat zou 80 miljoen euro gaan kosten. En uh, nou komt ie. De meeste raadsleden vonden dat te veel. Ja. En niet, en dat, niet ze... dat ze. Niet dat ze überhaupt uh, een vraagteken zetten bij. Goh, moeten we daar belastinggeld voor gebruiken? Hè, moeten we. Weet je, is het überhaupt nodig dat uh, de gemeente zoiets doet? Nee, nee, nee, die vragen worden natuurlijk allemaal niet gesteld. In het linkse bolwerk dat Utrecht heet. Nee, ja, het kost gewoon te veel. Weet je, als het nou 60 miljoen was geweest, dan hadden we het gedaan. Maar ja. 80, nee, dat gaat te ver. Nou, ik, ik kan me nog herinneren toen we dat bericht voor het eerst voorlaat, dat ze die plannen hadden, dat, dat dat het was, omdat ze toevallig 42 miljoen ergens in een laadje hadden gevonden. Ja, in plaats van dat je dan de lasten verlicht, nou ja, dan, uh, dan ga je kijken hoe je dat kan uitgeven, hè? hoe je de burger uh, met iets kan in de maag kan splitsen dat hij niet wil hebben. Uh, ik moet trouwens zeggen jongens, Utrecht heeft daar wel nog geluk mee gehad. Jullie zeggen wel, ja, joh, het, het heeft de verkeerde redenen, maar iedere reden om niet geld uit te geven aan een megalomaan project is wat mij betreft iets goed. Jongens, wij in Groningen, wij worden opgesleept met een, een horror van een uh, Groninger Forum. Een, een, een soort schoenendoos van een lelijk gebouw. En ja, ja. Nou, daar is echt, iedereen is daar fel uh, tegen hier. En toch wordt dat uh, vrolijk doorgebouwd. Ook al kost het absurd veel. We hebben het ook over vele miljoenen. En ja, dat is over de balken gegooid, in de put gesmeten geld en je ziet het nooit meer terug. Utrecht komt daar gelukkig mee weg als ze dat, uh, dat monstrum niet bouwen. Ik, ik hoop dat men hier in Groningen ook nog besluit, mm -hmm. weet je... Maar ik vrees dat wij hier mee uh, opgescheept zitten. Dus ik zou ja. de burgers van Utrecht willen feliciteren met hun geluk. Ze zijn ja, maar niet te snel, niet te snel. Ja, precies. Wel, te, ik ga verder, Mart. Maar dankjewel, dankjewel. Ik vond het een schitterend pleidooi. Ja, ja, waar, ja, ja dat maar, wel. Helaas, ja. um, het artikel <laughs> gaat verder. Met het afketsen van een prestigieuze project moet Utrecht nu op zoek naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek. Ja. Volgens een verrassing. Met één stemverschil verschil koos de raad voor de vestiging van de bibliotheek en de filmzalen in bestaande panden. Uit onderzoek zou blijken dat dit ook goed te realiseren is en minder investering van de gemeente zou vragen. Oftewel een belasting En die mogelijkheid wordt nu verder onderzocht. Dus... En ik vrees inderdaad, ze hebben die 42 miljoen, want daar was het om te doen. En, uh, het komt dus niet in hun hoofd op van, goh, laten die 42 miljoen gewoon teruggeven aan de burger. Nee, precies. Dat, dat komt dus niet eens in hun hoofd op. En dat, dat vind ik al zo erg. Uh, maar laten we even naar het volgende bericht gaan. Uh, we gaan naar de, de boze Groningers. Ja, die ja. gaan uh, dit weekend uh, de straat op, hè. Ja, is, uh, correct. Wij kunnen vanuit Groningen uh, rapporteren dat er uh, hier mensen uh, flink uh, geïrriteerd zijn ja. met de, de manier waarop jarenlang uh, vanuit uh, de nationale regering eigenlijk ieder probleem dat hier ontstaat als gevolg van de, de gaswinning, die voor Nederland toch zeer lucratief is, voor de Nederlandse ja. overheid althans. Uh, eigenlijk worden alle problemen onder het tapijt geschoven. Ik zie wel een, een zeker probleem, namelijk op het moment dat zo'n woede is, dan wordt dat eigenlijk een beetje... Ingekapseld door de overheid. Lenteman, kan je daar meer over vertellen? Ja, want dan uh, krijg je namelijk de zogeheten Facebook-actie... die in één keer allemaal likes heeft en mensen gaan daarop reageren. Ja, en de jongen uit Frans, um, schijnt dat te hebben gedaan. Ik uh, kon geen contact met hem krijgen, alleen maar met de pagina. Ik heb de, uh, de naam zeg maar, die in de media werd vermeld... heb ik opgezocht op Facebook. Van Kan ik persoonlijk contact met deze man krijgen? Want ik ben benieuwd wat, wat, wat zijn beweegredenen zijn geweest. Weet je? Ik vind de, de Libertarische Partij als het contact zoekt met burgerinitiatieven... vind ik ook dat je een, een enigszins uh, ordentelijke houding zou moeten aannemen... omdat je... niet Namelijk niet die partij wil zijn die zoals nu dat Samson daar de, de traantjes laat lopen. Of Henk Kamp daar weer, weet je, dat de politici nou even langskomen. Dus dan krijg je weer hetzelfde. Mensen zijn de straat opgegaan met een spandoekje. Nou echt, nou, hoeveel heb je er? 200. En, en die staan er dan uh, met z'n allen een spandoek te wapperen. Den Haag geeft ons meer geld. En het bevestigt eigenlijk alleen maar de afhankelijkheidsrelatie. Dat is de moeite die ik met de hele actie heb. Even, even om dat in een perspectief te plaatsen. Er wordt uh, jaarlijks zo'n 12 miljard euro uit de grond gehaald in Groningen. De Groningse bevolking krijgt daar minder dan 1% van terug door middel van heel erg inefficiënte subsidies die naar de lokale overheden gaan. Dus eigenlijk is dit, deze hele provincie een windgewest voor Den Haag. Je ziet de politici hier nooit. Op het moment dat ze er even mee weg kunnen komen, dan maken ze hun beloftes niet waar. Kijk bijvoorbeeld naar Camille Eurlings, die, die beloofde snelheidstrein, die Zuiderzederlijn toch snel even de nek omdraait. En het geld elders investeert. Onder andere in Schiphol. En dan snel in de directie bij Schiphol gaat zitten. Ja. Ja, dan heb je al wel een idee van uh, waar hun belangen liggen. Je ziet die politici hier uh, nooit. Totdat er een, een beetje protest is. Dan laten ze zich zien. Dan uh, worden ze toegejuicht. En dan gaan ze weer weg. En dan is het volk weer gepacificeerd. En dat is eigenlijk waar je het over hebt. Ze maken even een uit uitlaatklepje aan. Ze buiten dat in ieder geval uit. En vervolgens gaan ze weer weg. Ik zie deze actie dus. Er komt straks een soort symbool. Een symbolische compensatie die eigenlijk monetair niets voorstelt. Waarschijnlijk bouwen ze weer een cultuurpaleis. Uh, het kan niet nog veel erger worden dan het <lacht> al is met het Groninger Forum. Um, het zou ze sieren als die gasten in Den Haag dat Forum zelf betalen. Want die minions die ze hier hebben neergezet. Ja, ja. Die hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen. En uh, nou ja, dan, dan zie je wel hoe die, uh, hoe, hoe die lijntjes lopen. Nou, ja. Kijk, dan betalen ze dat forum gewoon, dan hebben wij minder kosten. Weet je. Dan, ja, ze, dan nou, mogen ze, komen ze allemaal maar langs, weet je. Lekker op dat ja, ja. forum hangen. Maar Victor, ja. maak het even af wat je net zei. Nou, het, het gaat er eigenlijk om dat uh, de politiek vanuit uh, Den Haag... absoluut niet geïnteresseerd is in wat er buiten Holland gebeurt. Buiten de Randstad, moet ik zeggen. Dan ja. heb je het eigenlijk over de cirkel uh, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Da dat is voor uh, politici Nederland. En de rest, dat is uh, de provincie. Dat is daar ook nog bij. Um, dat is een soort windgewest voor ze. Vroeger was Lurg het windgewest toen de mijnen daar nog rendabel waren. En nu is dat eigenlijk, uh, maken ze daar grapjes over en zeggen dat is Limbabwe. Dat is een, uh, eigenlijk een derde wereldland, hoort er eigenlijk niet bij. Maar ja. Zodra het gas op is in Groningen, dan uh, maken ze datzelfde grapje over Groningen. En dan kan men hier ook creperen. Eigenlijk kan men dat nu al. Maar nu komen ze nog even opdagen op het moment dat er uh, wat protesten zijn. Want dat gas is er nog en dat willen ze niet kwijt. Ze zijn als de dood dat die Groningers echt boos worden. En zeggen, hé, hey, wacht eens even, dat zit in onze grond. Plot een eind op. Den Haag, wat heb ik daarmee te maken? Flikker een eind op. Dat, um, dat sentiment, als dat nou geuit werd, daar zou ik van harte voor zijn. De Groningen vrij vrijstaat, ik ben ervoor. voor. Maar ik zie uh, Den Haag zoiets niet snel accepteren. Nee. Die uh, jongens die willen uh, Groningen erbij hebben... zolang ze daar gas uit de grond kunnen halen. En als nee. er niets meer van waarde is... en alle huizen ingezakt zijn en het geen cent meer waard is... dan mag het zich onafhankelijk verklaren. Goedemiddag, jongens. Daar kijken we naar vooruit. Ja, nou... Nou ja, geef mij dan uh, het idee maar van uh, neem het gas maar mee, maar uh, laat ons verder met rust. rust. Vind ik ook nog iets voor te zeggen. Ik, um, ik zou het uh, van harte toejuichen. Ik zou ze al het gas gratis geven als ze vervolgens zeggen dat de autoriteit van Den Haag over de rest van het land ophoudt. Dat de, dat de Hollandse wetgeving staakt terwijl de Randstad ophoudt. Dat zou prachtig zijn. Want we kijken naar een... een... Een verhollandsing van Nederland. Al die drukke regeltjes die voor de Randstad zijn gemaakt... die zijn opeens van toepassing op het hele land. Terwijl het hier toch een stuk minder bevolkt is. Kom, we kunnen wel wat rustiger. Laat ze daar hun wetgeving maken voor <lacht> zichzelf. Wij hebben daar niets mee te maken. Nou jongens, ik ben wel heel erg uh, benieuwd hoe jullie het gaan doen... met de komende verkiezingen daar in Groningen. Dus uh, volgens mij wordt het wel een groot feest. Oh, daar gaan we sowieso voor. Ja, ja. wat een uh, iets minder feest was, uh, dat is, uh, waar de Amerikanen op dit moment last van hebben, is uh, Obamacare. Ja, dat klopt, uh, Johan. Het, ja, is, uh, het is een beetje het, uh, voortdurende, of de voortdurende saga, inderdaad, die uh, Obamacare heet. En ja, op het moment dat je door uh, uh, zulke heren als uh, John Stewart en uh, Jimmy Kimmel op de hak wordt genomen, dan weet je dat het echt uh, passé is. En dan heb je dus echt met een PR-nachtmerrie te maken. En uh, ja, dat is dus ook het geval voor uh, Obamacare. De Affordable Care Act die niet affordable is. En uh, ja, zoals het uh, nu recentelijk eigenlijk is uh, naar buiten is gekomen. Nou, laat ik het eerst even zo uitleggen. Het hele idee van het systeem is natuurlijk dat de mensen die gezond zijn en weinig of niet van de zorg gebruik maken. Dat die eigenlijk betalen uh, in hun premie voor de mensen die het wel gebruiken. Dus, uh, dat je dus uh, op die manier worden de premies dus zeg maar een soort van geëgaliseerd. En uh, nou, je moet dus wel voldoende aanwas van jonge, gezonde mensen hebben. En dat is dus uh, het probleem zoals het uh, nu naar buiten is gekomen. Er is destijds uh, gezegd, dat ze 38, of voorspeld, dat ze 38% uh, van de mensen nodig hadden uh, zeg maar van het totaal. Die moesten tussen de 18 en de 30 uh, jaar oud zijn, om, om dus die kosten te drukken. Nou, het blijkt uh, dat tot nu toe uh, slechts 22% van de geregistreerden tussen de 18 en 30 is. Mm -hmm. Dus dat is uh, nou, een verschil van 16% dus. Dat is dus bijna de helft. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, toch wel een probleem. Daarnaast, uh, zoals we het ook al eerder uh, in de uitzending over hebben gehad, uh, jongeren hebben natuurlijk geen enkele reden om zich aan te melden. Uh, je hebt de zogenaamde pre-existing conditions, dat wil zeggen dat als je een, uh, een bepaalde ziekte hebt, uh, dan uh, nou kun je alsnog gewoon je, je premie of je verzekering afsluiten. Dat, uh, daar heeft de wet voor gezorgd, omdat uh, uh, door die wet de verzekeraars niet mogen discrimineren tegen mensen met die uh, zogenaamde pre-existing conditions. Uh, door het hele systeem zijn de premies natuurlijk torenhoog. Dus je hebt eigenlijk als jong, gezond persoon in de Verenigde Staten, heb je eigenlijk twee uh, ja, hele grote redenen om dat niet te doen. En je bent eigenlijk gewoon volslagen uh, ja, geschrift als je het wel doet. Ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk heel voorspelbaar allemaal. En uh, daarom is het ook zo, en ook dat is iets waar nu, wat nu recentelijk meer over gesproken wordt, dat er een bail-out-clausule in zit voor de verzekeraars. Want mm. op, de, op deze manier is natuurlijk het systeem gewoon volslagen onhoudbaar. En uh, dat hebben ze ongetwijfeld ook al voorzien, maar uiteraard nooit gezegd. En uh, vandaar dus die uh, clausule in, uh, in, uh, in, de, in de wet, in Obamacare. Mm. Dus uh, nou, we houden het verder in de gaten, Johan, uh, wat het wordt. Ja, dat, uh, <laughs> nee, dat is, uh, het gaat één grote ramp worden. Dat kan ik je nu al voorspellen. Ja, dat, uh... Nee, maar goed. Ja, en Ik lees hier ook iets over omkoping van Britse ambtenaren. Ja, Britse ambtenaren die, die kunnen nu geld krijgen. Mm -hmm. Op het moment dat zij... Of, of te goed bonnen of uh, slotjes bewaren huizen, Op het moment dat zij... Uh, een target halen uh, qua het leren van asielzoekers. Oh, jo. ze worden omgekocht om meer asielzoekers uh, te leren. Ja, mm. de grenzen moeten wat meer dicht in, uh, in, in, in Engeland. En dat mag wat uh, ja, dat mag geld kosten. <laughs> ja, we hebben ze hier, ze worden hier worden ze opgesloten, hè? De uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar uh, daar moeten ze inderdaad. Uh, Blijkbaar uh, worden weggestuurd, teruggestuurd naar, uh, naar hun eigen land, zoals ze dan zeggen. Tja, goed. Ja, ik lees hier ook nog een, uh, een, nog een bericht. Ambtenaren staken om verwarming. Ja, dan is een uh, overheidsgebouw eindelijk eens een uh, keer aan het uh, bezuinigen. <laughs> ja, uit zichzelf. <laughs> <laughs> en, ja, dat hebben die ambtenaren. He, de, de, de, hier in Nederland noemen we dat geloof ik warme truiendagen. Ja. <laughs> maar in België ja, daar zijn, ze, zijn de ambtenaren niet blij dat ze met een jas aan moeten werken. En daarom gaan ze staken. In uh, Gent, dat is ook in België, daar is uh, ook iets aan de hand. We hebben ambtenaren uh, die gaan naar de beurs. Ja, nou ja, dat is... Uh, he, uh, je kunt je het kap kapitalisme ontdekt. Nou, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat valt mee. Het gaat om een, uh, om een nieuw gebouw uh, dat moet worden gebouwd voor uh, 1200 Gentse ambtenaren. Zo meldt uh, de Belgische tijd. Uh -huh. uh, en uh, ja, voor het gebouw wordt een vastgoedcertificaat uh, uitgegeven. Nou ja, uh, zolang uh, we niet naar een meer uh, libertarische samenleving toe gaan, uh, lijkt me het een hele uh, ja, veilige investering. Let wel, uh, overheden zijn altijd geneigd om uh, laat hun rekening te betalen. Dus ja. dat is wel een groot nadeel. Uh. Ja, dus eigenlijk kun je naar je centen fluiten. Je weet alleen niet wanneer. <laughs> Ja, ja. <laughs> zoiets. <laughs> en ik zou ze flink laten betalen. Hè? Houd die ja. belastingcenten weer terug. Uh, uh. Ja, ik, ik lees hier ook nog een berichtje over van het kan fout gaan, hè? ambtenaren die, of tenminste, de gemeente die vergokt miljarden aan speculaties. Ja, nou het, geen stel, uh, dat, uh, nou ja het blijkt maar dat, uh, dat, dat, dat ambten, ambtenaren niet kunnen beleggen en speculeren, moeten mm -hmm. ze ook vooral uh, niet gaan, uh, gaan doen. Want uh, ja, het blijkt dat ze daar enorme verliezen mee, uh, mee leiden. En dan gaat het om uh, bouwgrond dat ze hebben gekocht van uh, bedrijven. En dan hebben ze die grond in hun bezit. Maar dan kunnen ze het vervolgens aan de straatstenen niet kwijt. Omdat ja, de gemeente toch iets minder aantrekkelijk is dan ze dachten. Nou, dan noemen ze één gemeente die het heel erg doet. Waar de LP trouwens nog niet mee doet. Maar ik denk zeer binnenkort wel als je dit ziet. Want Apeldoorn die heeft... 124 miljoen in het afvoortputje gedaan. Ik vind het trouwens heel mooi verwoord in het uh, Geen Staal artikel. Um, 4 miljard euro is naar de haaien omdat er met belastinggeld is gegokt en verloren. Welke gokverslaafde ambtenaren zullen er morgen op straat staan? Precies, nul. Het recht op ja. grotesk falen is nou eenmaal een verankerde cao-voorwaarde bij ambtenaren. Ja, ja, nee, ja dat is een goed, goed woorden, hoor. Ja, ja, ja, Ik ben het er helemaal mee eens. Um, ja, terwijl we dit uh, allemaal uh, ons voorbij zagen gaan. Is er nog meer gebeurd in de wereld? En ik lees... Ik moet nee, toch we zijn nu bij die initiatiefwet, want uh, ja, dat gaat ook om ja. de CAO voor ambtenaren. Ambtenaren hebben ten opzichte van de marktsector nog allemaal privileges. Hè? Ja. Uh, bovenwettelijke ontslagbescherming, uh, eigen... Uh, regelingen. Eh, um. En uh, nou ja, uh, er is een Kamerlid van het CDA. Uh, die heeft een initiatiefwet geschreven. dat ze zegt: nou ja, het moet wat meer richting wat uh, personeelsleden in de marktsector hebben. Ja. Nou, uh, dat voorstel dat, dat dreigt de steun te krijgen van een, uh, va van een Kamermeerderheid. Maar ja, uh, dan heb je natuurlijk uh, mevrouw Van Brenk en haar advokabel. Want ja, de mm -hmm. democratie is niet de baas in Nederland. Nee, dat is mevrouw Van Brek natuurlijk. <laughs> en, nou ja, die, uh, twittert, er gelijk, uh, die gaat er, uh, twittert er gelijk op los van... Er is een anti-overheid-obsessie. En ambtenaren moeten beter beschermd uh, blijven tegen politieke willekeur. <laughs> dus met andere woorden, als de overheid al een keertje wil reorganiseren... Hè, want ja, je kunt nu nauwelijks ambtenaren ontslaan dan uh, blijkt dat uh, de ambtenaren eigenlijk willen dat er een muur komt... dat de overheid überhaupt niet kan reorganiseren. Ja. Nou ja, dat betekent dat de bonden die eisen eigenlijk uh, inspraak bij de initiatiefwet. Dus je moet je voorstellen, dan heb je... Hè, in Nederland hebben we parlementaire democratie. Van, uh, nou, er moet een nieuwe wet komen. En dan uh, moet de wet door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. En dan moet die ook nog een keertje worden goedgekeurd door uh, Abfacabo FNV. Ja, het is van den zot. Oftewel, we zetten daar zoveel mogelijk lage ambtenaren en bureaucratie tussen... en dan moet het wel ergens fout gaan. Ja, of, of in ieder geval... Het, het moet dan wel in het voordeel zijn van, uh, ja, van, van de ambtenaren. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Nee. De parlementariërs die hebben er belang bij... omdat uh, nou ja, die vaak ook op jacht zijn naar baantjes uh, en hun verdere carrière. De Eerste Kamer, nou, dat zijn vaak wat oudere ambtenaren en parlementariërs. Nou, die hebben een bepaald belang... En dan uh, bijvoorbeeld dat hun pensioenregeltjes allemaal hetzelfde blijven. En dan uh, tot slot uh, ja, mag de advokabel namens de ambtenaren er nog een keertje naar kijken. Ja, ik denk dat je hierdoor hele slechte wetgeving krijgt. Nou, zeker weten, inderdaad. Maar dat vind ik een mooie afsluiting van uh, de nieuwsberichten. We gaan uh, nu naar de column van Kim Winkelaar. Vrienden van de Vrijheid, mijn naam is Kim Winkelaar en dit is mijn column voor Vrijheid Radio. Beste vrijheidsvrienden, ik wil het vandaag eens hebben over mensenrechten. Waar niet veel mensen bij stilstaan is namelijk dat er twee soorten mensenrechten bestaan. Er zijn positieve en negatieve rechten. Het leuke is dat positieve rechten in feite heel erg negatief zijn. En negatieve rechten zijn juist heel positief. Wat zijn dat nou eigenlijk, positieve en negatieve rechten? Negatieve rechten die heb je gewoon vanaf je geboorte. Ze kunnen je natuurlijk wel afgenomen worden. Als er iets is waar overheden goed in zijn, dan is het dat wel. Maar negatieve rechten kunnen je niet geschonken worden. Een negatief recht gaat nooit ten koste van een ander. Denk bijvoorbeeld bij een negatief recht aan de vrijheid van meningsuiting. Hoeveel vrijheid je ook hebt wat betreft het uiten van je mening, het is niet zo dat jouw vrijheid van meningsuiting ten koste gaat van andermans vrijheid van meningsuiting. Het is geen zero sum game zoals het dan zo mooi heet. Het is niet dat Jantje zijn mening niet meer kan uiten, omdat Pietje en Klaasje al honderden meningen hebben geuit. Helaas, de meningen zijn op. Nee, zo werkt het niet. Zo is ook lichamelijke integriteit van jouw Lichaam, een negatief mensenrecht. Jouw lichaam is van jou en van niemand anders. Klaar. Daar doe je verder ook helemaal niemand anders kwaad mee. Het is gewoon je eigendom. Heel anders is het met die zogenaamde positieve mensenrechten. Zoals de VN die nogal eens willen promoten. Positieve rechten heten zo omdat iemand een actie moet ondernemen om ze in te vullen. Volgens de universele verklaring van de rechten van de mens bestaan er rechten zoals die op werk, beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting, rechtshulp, medische verzorging... Er zijn in totaal zo'n 20 verschillende rechten. Daaronder zijn ook het recht op bescherming tegen werkloosheid, op gratis en verplicht onderwijs en op rust en vakanties met behoud van loon. Dat is allemaal heel mooi natuurlijk, totdat je er iets langer over nadenkt. Neem dat recht op gratis onderwijs. Zouden er wel voldoende vrijwilligers zijn die zin hebben om gratis onderwijs te geven en waar haal je donaties vandaan om gratis schoolgebouwen neer te zetten? Er is dus helemaal niks gratis aan het onderwijs, de docenten doen het ook niet als vrijwilligers Er wordt gewoon voor betaald. Maar dan via belastingen. En dan gaan positieve rechten opeens ten koste van anderen. Een positieve recht wil dus niet meer of minder zeggen dat je het van iemand anders moet afnemen. Het is niet gek dat overheden dol zijn op dat soort positieve rechten. Zij zijn immers de club die het afnemen en vervolgens het uitdelen mogen verzorgen. En onderwijl uh, wat in de eigen zak mogen stoppen. En ze zullen er wel voor zorgen dus dat ze daarbij uh, hele mooie percentages voor zichzelf reserveren. En wat is er nou mooier nog dan Sinterklaas spelen op andermans kosten? En daar nog een fikse vergoeding voor krijgen ook. Het probleem is alleen, om positieve rechten te kunnen verlenen, zul je de negatieve rechten van mensen moeten schenden. Je kunt iemands recht op eigendom niet handhaven aan de ene kant en tegelijkertijd het schenden door middel van belastingen. Je moet kiezen. Wie kiest voor positieve rechten, kiest daarmee automatisch voor het schenden van de meest belangrijke rechten die er zijn. En dat is nou iets wat helaas maar weinig mensen zich beseffen. Vrienden van de vrijheid, ik wens u nog een geweldig 2014 en dat de vrijheid maar een klein stukje dichterbij mag komen dit jaar. En nu bij ons aangeschoven zijn Victor en Lenteman. Hallo jongens. Yo. Hoe gaat het daar in Groningen? Hallo Johan. Hallo. Het gaat hier uitstekend. Wij voelen ons vrij, daarom voelen wij ons ook gelukkig. Er zijn uh, nog wat mensen hier die geketend zijn door hun eigen uh, gevoel van onvrijheid. Maar we hopen met het libertarische gedachtegoed om ze allemaal in een gelukkig leven te bezorgen. Mooi. Maar uh, ja, jullie uh, zijn... Uh, ja, Groningen is helaas onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden... en daar willen we het nou met, uh, jullie, met jou, uh, Victor en uh, Lenteman, over gaan hebben. Mm -hmm. Want wat moeten we eigenlijk met het uh, Koningshuis? Met die uh, wat dat, prins Willem uh, Bier... Nou, nou, nou. Kijk, laten we het niet persoonlijk maken. Die man kan er ook niks aan doen dat hij in die familie is geboren. Uh, mijn eerste ja, ja. reactie zou medelijden zijn. Want uh, als ik in die familie geboren was... en op die manier voortdurend achterna gezeten werd met camera's... ik zou mijn baard laten staan terwijl niemand keek... en het land ongezien ontvluchten. Ik woon nog liever in de jungle van Brazilië... dan dat ik in zo'n verschrikkelijk paleis moet wonen. Dat niet eens van mij is, maar van het Nederlandse volk. Hoewel ze dat vergeten, sch vergeten schijnen te zijn. Um, ja... Het lijkt mij niet het soort leven. Ik heb met, uh, met die Willem-Alexander, onze huidige koning, wat dat ook mogen betekenen, heb ik medelijden. En met zijn kinderen heb ik nog meer medelijden. Want die groeien op in een media-samenleving waarin voortdurend camera's op je gericht zijn. En je blijkbaar een soort beest in een dierentuin bent. Als jij uh, lid da bent van de Dan weten ze meteen hoe de burgers zich voelen. Hier, hier. Maar <laughs> dat, is toch, dat is toch een verschrikking. Dat kan je die kinderen toch niet aandoen. Een ja. het koningshuis dat is een soort verschrikkelijke poppenkast waarbij je mensen als slaven neerzet. Ik heb het meeste medelijden met die mensen zelf. Daarmee wil ik nog wel zeggen dat ik geen, uh, dat wil nog niet zeggen dat ik geen medelijden heb met de mensen die onder de monarchie moeten leven. Want een monarchie is in zichzelf natuurlijk een, een vrij vreemd idee. Het gaat uit van een inherente ongelijkheid van mensen. Vind je ook niet, Lenteman? Ja, nee, die gasten zitten daar, die lopen daar de hele dag een beetje met, met zo'n camera uh, op hun bakkers, weet je wel. En fotomomentjes en presentaties, zeg maar. Uh, heel jong worden zij publiek figuur gemaakt. En dat, dat fukt met de menselijke geest. Dat is niet een normale manier van opgroeien. Uh, het is leuk trouwens ook dat uh, Willem-Alexander ooit een keer de Nederlandse pers moet gewoon oprotten. Hij heeft gezegd, hij heeft geschreeuwd tegen de cameramensen die daar stonden in een ski uh, Als jong kindje, weet je wel. Gewoon het bewustzijn van een kind manifesteert zich in één keer. Zegt van, je moet er gewoon op, op, optieven. Zelf, ja, zelfs ja. prins Willem-Alexander ja. heeft als kind dat ooit naar de pers ja, geroepen. Maar dan wordt hem wel verteld, tegenwoordig door zijn vrouw, hij was een beetje dom. Maar goed, uh, het, het is niet de manier waarop je met mensen om moet gaan. Het, het is een ja. heel onnatuurlijke gang van zaken. Ja. Um, uh, we op. zijn dus allebei gevangen in een theater. Ja, zeg maar, het, zo, het zo, zowel anders. de mensen. En wij worden gedwongen ervoor te betalen en daarna te kijken, ook al willen we dat niet. En zij worden eigenlijk gedwongen om erin te spelen, want ze hebben ook niet veel keus. Het is eigenlijk is het een, een verschrikkelijke dwangrelatie waar, je, waar niemand echt blij van wordt. De, er zijn van die oranje verenigingen, van die clubs, vervente oranjisten... die geloven waarschijnlijk meer in de monarchie dan die oranje zelf. En ja. als het wordt afgeschaft, dan denk ik niet dat Willem-Alexander daar uh, spijt van zou hebben. Ik denk dat hij dolgelukkig zou zijn als hij als piloot van de KLM door het leven kon gaan. Want hij kan een vliegtuig besturen, dat, ja. uh, dat kan hij en hij schijnt er nog goed in te zijn ook. Het, het schijnt zijn lust en zijn leven te zijn, als hij ergens naartoe vliegt, vliegt hij zelf. Uh, ik gun die man een leven als piloot, uh, waarom niet? Ga je gang. Waarom moet die man koning zijn? Ik denk dat hij zich daar veel minder gelukkig mee voelt. Maar ja. los daarvan. We zitten daar wel twee eeuwen al mee opgescheept. Ja. Als je kijkt naar hoe wij daaraan komen. Aan die monarchie. Mm. Ik ja. denk dat er dan wel een uitweg te vinden is. Ja. Want, vertel, waar, vertel. want waar komt die monarchie in, in Nederland nou eigenlijk vandaan? Nederland was ben altijd een, een republiek. Nederland is groot geworden als republiek. Toen hadden we mm -hmm. nog wel wat waarden waar je wat mee kon. Uh, waarden van uh, decentralisme. Ieder, uh, iedere provincie, ieder gewest was eigenlijk een autonoom land. En die hadden zich vrijwillig aan uh, Die hadden een eigen wetgeving, die konden hun eigen lage belastingen heffen. Nou, dat ging uh, uitstekend. Ja. Maar het Huis van Oranje, in de, uh, destijds toch een, uh, een familie van ja, vrij uh, machtswellustige mensen... die wilden steeds meer uh, de macht naar zich toe uh, trekken. Dat begon al bij Maurits, die uh -huh. zelf als militair leider van de republiek uh, prominent was geworden... Op het moment dat hij besefte dat um, een van de betere leiders van de republiek, Johan van Oldenbarneveld, dat hij eigenlijk een voorstander van vrede was, toen was hun vriendschap snel voorbij. En hij heeft van Oldenbarneveld zelfs op, uh, op valse aanklachten dat dood laten brengen. Ja. Hij wilde intellectuele medestanders uh, van, uh, van Oldenbarneveld ook laten vermoorden, waaronder Hugo de Groot, mm -hmm. die is toen uh, heel bekend ontsnapt vanuit zijn gevangenschap in een boekenkist. Maar dat laat wel zien hoe ver die oranjes wilden gaan om hun eigen macht te handhaven. En dat hebben ze vaker geflikt, dat soort geintjes. Ja, dat is een, um, een ziek spel en dat begint dus al van vroeg af aan. Lenteman, jij wil iets? Ja, nou, ik vind het dus wel apart wat je nu zegt. Zeg maar, de geschiedenis komt vanuit een bepaalde machtsbehoefte. Mm -hmm. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is gewoon uh, één grote poppenkast. Mensen mm -hmm. opgesloten ja. in een soort machtsverhouding... Die, die niet meer zo in de hand te, te houden lijkt... als dat ze dat vroeger kunnen hebben gedaan. Toen ja. we toen de, de, de brieven nog per post moesten versturen... en die moesten per paardkoerieren de ja. andere kant op enzovoort. De communicatie ja. was trager, het was overzichtelijker. En de communicatie is nu zo versneld in het digitale tijdperk... dat, ja. dat, dat je zelf ziet ja. dat die mensen er nu zelf onder gaan lijden. Dat laat ook zien hoe verouderd zo'n model eigenlijk is. Dat is een systeem dat bestond toen er nog echt tyrannen konden zijn die een dom volk konden onderdrukken. Op die manier is zo'n zo Maudis met zijn valse aanklachten ermee weggekomen... dat hij uh, zijn tegenstanders kon laten executeren. En toen heeft hij dus als stadhouder doorgeregeerd. En uiteindelijk hebben ze dat stadhouderschap, dat gekozen werd... hebben ze dat erfelijk weten te maken. Dat was Willem IV in, het, um, in de eerste helft van de 18e eeuw. Dus wij spreken de jaren 1740. Toen heeft hij dat erfelijk laten verklaren. En zijn, zijn zoon, Willem V... Dat is de laatste stadhouder van de Nederlanden, want daar kwam flinke weerstand tegen. Toen is uiteindelijk met Franse steun is hij verjaagd en in het jaar 1795, als ik me niet vergis. En toen hebben uh, de Nederlanders de Bataafse Republiek opgericht. Dat was in principe, daar was iedereen in principe heel gelukkig mee. Dat heeft ook uh, juristen zijn het daar uh, vaak over eens de beste grondwet van Nederland uh, opgeleverd die wij in de Nederlandse geschiedenis hebben gezien. Je had bijvoorbeeld het fundamentele artikel... Ieder mens is vrij om alles te doen dat de rechten van een ander niet schendt. Nou, dat klinkt mij als muziek ja. in de oren. Dat is, dat is prachtig. Zolang jij een ander niet lastig valt, dan mag jij je gang gaan. Uitstekend. Ja. Voer dat weer in. Um, helaas, de Fransen die bleken snel ook al dictatoriaal. Dat zie je wel aan het feit dat dat daar een bloedbad werd. Die, ja. uh, die revolutie van ze, wat uiteindelijk in de dictatuur van uh, Napoleon Bonaparte eindigde. Ja. Um, wij kunnen dus ook zien dat zij snel genoeg Nederland niet meer als bondgenoot zagen... maar als Vazalstaat de grondwet uh, afschaften en met militaire macht ons onderworpen. En uiteindelijk, toen de Fransen verslagen zijn... hebben de Oranjes uh, uh, zich weer gevestigd hier als machthebbers... maar niet meer als stadhouders, maar als vorsten en later als, als koningen. Maar dat is een, een interessante geschiedenis. Want tijdens de Franse periode hebben de Oranjes zich wel door de Franse staten laten betalen in uh, ruil voor het opzeggen van hun claims op de Nederlanden. De laatste stadhouder, Willem V., die heeft een, een aantal brieven laten uitvaardigen... een aantal geschriften waarin hij afziet van alle uh, aanspraken op de Nederlanden... in ruil voor zijn eigen uh, uh, vorstendommetje in de Duitse landen... en een flinke zak vol geld. Hij heeft de Fransen zich vorstelijk laten betalen... om niet meer iets met de Nederlanden te maken te hebben... En daar was hij ook best wel blij mee. Zijn zoon Willem Frederik, die later terugkwam als koning Willem I... heeft zich ook laten betalen... en heeft wat ja. landerijen in Italië aangenomen van de Fransen. Dat laat wel zien waar we mee te maken hebben. Ze ja, ja, ja. zeiden, hier met het geld zijn we klaar. Het vol, dat toch het een dat, ons niet. Dat was toch een mannetje dat liet te bedelen... om toch nog ergens of koning te mogen zijn? Ja, absoluut. Dat, ja. Uh, zodra hij toch nog de kans kreeg... Uh, heeft hij zich bij iedereen ingelikt... En kreeg hij ja, uiteindelijk Willem de Fee, kans... de Belaar, ja, dan, dan, dan die heeft hij er heeft uiteindelijk zijn. nog aardig wat van weten ja, te maken. Ja, hij heeft de juiste mensen uh, bediend daarbij. Ja. En die, uh, die vonden het belangrijk dat er een, een staat kwam ten noorden van Frankrijk... die flink groot was. Dus toen zijn uh, de zuidelijke Nederlanden daar ook bijgevoegd... ondanks het feit dat die daar eigenlijk helemaal geen zin in hadden. Die werden er gewoon gedwongen bijgevoegd. En de Oostenrijkse uh, kanselier, uh, Mettanie... Dat was een aartsconservatief, een uiterst reactionaire man. En die wilde dat er overal monarchieën kwamen. Dus die steunde ja. het van harte dat die oranjes daar zich tot koning verklaarden. En zo zijn wij opgeschreven met een monarchie wat helemaal niet in de Nederlandse traditie staat. Want wij hebben koningen en keizers afgesworen in onze akte van verlatingen toen wij ja. de Republiek starten. Maar nu het, het meest saillante detail. Los van het feit dat die oranjes uh, gevlucht zijn zodra de Fransen in zicht kwamen. Laat het volk maar vermoorden, wij zijn naar Engeland. Dat hebben we in de geschiedenis nog vaker gezien. Um, het idee dat los nog van het feit dat die Oranjes uh, zich hebben laten betalen om niets meer met Nederland te maken hebben. Los van het feit dat zij zich vervolgens tot koningen hebben laten verklaren. Is er het feit dat zij zelf de grondwet hebben erkend van die Bataafse republiek. Ja. En die grondwet van die Bataafse Republiek, die regelt hoe die grondwet afgeschaft kan worden. Hoe die veranderd kan worden, namelijk door het soevereine Nederlandse volk. Dat is nooit gebeurd, want de Fransen hebben toen na een volgende staatsgreep, zelf die grondwet, ongrondwettelijk bij het grofvuil gezet. Maar de procedure van het afschaffen van die grondwet is nooit gevolgd. En nadat ja. de Oranjes terugkwamen, hebben ze daar ook niks mee gedaan. Hebben ze gewoon gedaan alsof de laatste jaren nooit gebeurd waren. Dus eigenlijk geldt de grondwet van de Bataafse Republiek... een grondwet die uit 1798 komt... de staatsregeling van het Bataafse volk... die geldt nog steeds. Ja. En de grondwet die wij daarna aangenomen hebben... en sindsdien een aantal keer gewijzigd... dat is eigenlijk gewoon een volstrekt onconstitutioneel document... dat niet geldig is. De, ja. de staatsregeling geldt nog steeds. Dus ieder mens is nog steeds vrij om alles te doen... dat een ander niet schaadt. Ja. Nou, zo eenvoudig lijkt het voor mij. Wat mij betreft, de Oranjes... zij zijn de... Zij zijn niet de, de vorsten van Nederland, zij zijn de voorzitters van de Oranje Vereniging. En iedereen die bij de Oranje Vereniging wil, die mag ze als koning erkennen. Maar ik heb er niets mee. Ik geloof ik nog steeds in de Bataafse Republiek. En ja. te, volgens mij geldt dat nog steeds. Dat is natuurlijk in de praktijk niet ten uitvoer te leggen. Want wij, ja. uh, wij leven onder het gezag van de Nederlandse staat. Maar ja. in ons dagelijks leven kunnen wij ons nog steeds gewoon uitspreken voor een, een republikeins bewind. Dat de rechten van ieder mens respecteert. En het is hoog tijd dat meer mensen dat gaan steunen. Ik sluit mij uh, volledig bij Victor aan. De Betrachtse Republiek lijkt wat dat betreft ook, zoals jij het beschrijft, meer een zijnsvorm. Ja, uh, niet, uh, niet zoiets als uh, een politiek instituut of een staat, ja, maar. maar een zijnsvorm van het individu. Als ik dan een pleidooi voor het libertarisme mag, uh, ja, uh, ma mag geven, is het het zijnsvorm van het individu. Ja, het is gewoon, je, je gaat anderen niet lopen fucken. En je bent gewoon wie je bent en je, je valt anderen verder niet meer lastig tenzij je gevraagd en dan komt het verder wel goed. De Nederlandse grondwet is ook talloze pagina's lang, dat is een heel boekwerk. Ja. Terwijl de, de staatsregeling voor het Bataafse volk dat past op, ik geloof, twee of drie pagina's. Dat is heel erg kort. Dat is een stel simpele, summieren artikelen die voornamelijk regelen de rechten van de mensen zijn beschermd. De staat is constitutioneel ingeperkt en um, hoe kunnen we deze grondwet zo nodig weer aanpassen... zodat een dictator uh, dat niet kan doen zonder goedkeuring. Natuurlijk hebben dictator, uh, dictatoriale regeringen dat daarna vervolgens wel gedaan... Um, maar die grondwet regelt juist expliciet dat dergelijke wijzigingen ongeldig zijn. Dus ik zou zeggen, Nederlanders claim uw vrijheid. Daar ja. gaat het om. Claim uw vrijheid op u. U heeft het recht om alles te doen dat dezelfde rechten van een ander niet schaadt... Zo leef ik mijn leven al sinds ik me ervan bewust ben. En ik raad iedereen aan om hetzelfde te doen... want het is enorm bevrijdend. Mijn idee is dan dat we vooral elkaar begroeten met... Uh, als, je, als je van vrijheid houdt... dat we elkaar begroeten met... Hey Bataaf! <laughs> de, de Bataafse beweging... dat werd de Patriottenbeweging genoemd... die waren er fel tegen dat de Oranjes... het land uh, naar de verdommenis hielpen... met hun, um, hun verschrikkelijke regentenbeleid... waarbij de, de, een elite kaste van bestuurders... En vriendjes die uh, op de juiste plek uh, zich uh, er binnen hadden gepraat. Alle macht hadden. En dat was vaak ook nog erfelijk. Daar waren de patriotten fel tegen. Die, wilden een, uh, die lieten zich inspireren door de vroege Amerikaanse revolutie. Voordat ja. dat het land werd dat wij nu kennen. Met een leger dat overal de baas uh, werd. Ze ja. lieten zich inspireren door Thomas Jefferson. Een man die tegen een staand leger was. Die wilde dat iedere burger vrij was. De man die schreef. Life and liberty and the pursuit of happiness. En zei ja. dat onaantastbare rechten waren. Ja, maar ja. dat zijn wel de dingen... ...daar liet uh, ja. de grote intellectuele voorganger... ...van de Patriotten... ...was Johan Dirk uh, van der Kapelle tot Den Pol... ...en ja. die schreef het pamflet... ...aan het volk van Nederland. Ik zou, ja. Veel mensen weten dat niet... ...maar uh, Van der Capellen was de grote held... ...van Pim Fortuyn. Pim Fortuyn heeft zelfs een nieuw pamflet geschreven... ...waarin hij, ja. hij zelfs ook aan het volk van Nederland noemde... ...waarin ja. hij zich daardoor liet inspireren... Dan ben ik het niet op alle punten met Pim Fortuyn eens. Ik ben het ook niet op alle punten met Van der Kapelle eens. Maar het zijn wel allebei inspirerende, eigenzinnige mensen... die de politiek ingingen met iets anders dan politiek voor ogen. Met ja. de samenleving voor ogen. En daarin ligt de toekomst. Vergeet die oranjes. Vergeet de politiek. Vergeet de hedendaagse regentenkliek En bedenk, wat kunnen wij Bataafse burgers voor elkaar betekenen? Daar ja. gaat het om. Daar staat het op. Zoals Fortuyn zijn, Sessa. En ik zeg... Uh... Hé, hey, Bataaf. En laat dat een uh, groet zijn voor ons allen. En, uh, ja, dankjewel, Victor, voor deze wijze woorden. En uh, hey. ja, ik... Uh... Ik hoop dat dit veel vrucht mag dragen. Anders ik dan. Ja. Ja, ik vind het een uh, heel mooie uh, betoog inderdaad. En, uh, ja, Mart, Mart, heb jij nog iets om te zeggen? Ja, ja nee, so. het doet me denken aan... Uh, ik heb laatst het boek uh, Nullification gelezen van uh, Thomas Woods. Ik weet niet of iemand dat uh, boek ja, Tom, uh, kent. Thomas ja, Woods ja. kennen de meeste mensen, denk ik wel. Ja. En uh, daarin ja. kwam inderdaad hetzelfde nog even naar voren. Mm. Dus ik heb hem even opgezocht. Uh, ik heb een paar regeltjes. Dus als jullie... Uh, Tenzij we in tijdnood zitten. Kan nee, nee vertel, vertel. Nou, kom, ik, even ik, ik ben bekend met uh, Thomas Wood. Het is een van mijn uh, favoriete schrijvers uh, in de moderne tijd. Kijk, is, uh, Zijn boek is uh, uitstekend. En zijn uh, kennis van de Amerikaanse geschiedenis is uh, bijna onalvertroffen. Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens. Ik, uh, ik ben inderdaad ook groot fan. En uh, hij beschrijft onder andere in dat boek ook dat uh, Amerikanen inderdaad de Nederlandse federatie uh, bewonderen. En uh, dat is misschien voor veel mensen een... Uh, uh, iets wat ze niet wisten. Maar uh, yeah, ja, hij, hij zegt dus: uh, Our founding fathers took a deliberate stance against the centralizing trends that were already at work in the 18th century and which would explode in the 19th and 20th. Americans admired the Dutch federation, which was organized as a federative polity and which became something of an anomaly amid the trend towards centralized states, of which the French Revolution would give the world such a notable example. Dus yep. so dat ah, is uh, okay. inderdaad om even uh, kracht bij te zetten bij wat je net yeah. zei. Uh... Ja, dat is ook een, een feit um, dat die patriotten in Nederland zich lieten inspireren door dezelfde mensen als de eerste Amerikaanse revolutionairen, ja. ja. uh, zoals Jefferson die zich liet inspireren door de filosofie van John Locke en de ja. Fransen die lieten zich inspireren door de filosofie van um, een van de meest schadelijke denkers in de geschiedenis, Jean-Jacques Rousseau. Een man ja. wiens fundamentele idee was dat het individu zich moest onderwerpen aan de meerderheid. Ja. Ja. Nou, dat idee zien we terugkomen in uh, het communisme van Stalin en het uh, nazisme ja. van Hitler. Dat is verschrikkelijk. Um, wij zien wel dat er uh, filosofische invloeden enorme kracht hebben over hoe een land ja. gevormd wordt. En daarom zijn een aantal van de Amerikaanse founding fathers die zich lieten leiden door filosofie. En lieten leiden door ideeën van vrijheid en verlichting. Zijn nog steeds voorbeelden voor ons allemaal. Ook ja. Ja. nu vandaag nog. En iemand als Johan Derk van der Kapelle tot den een Nederlander, past een bataaf, zal ik zeggen. Die past absoluut ook in die traditie. Ja, en, zeker weten. Die daar nu uh, tegen ingaan met het idee van een gecentraliseerde staat en een overheid die alle macht heeft. En het individu is niets. Die staan in een heel erg nageestige traditie die ja. recht tegenover iedere menswaardigheid staat. En het idee van monarchie zelf, dat is een van de uitwerkingen van die nageestige filosofie. Dat vind ik een prachtige woord van afsluiting, uh, Victor. Geen probleem. Ik nou, uh, zeg een, uh, een hele goede avond, Johan. Ja, en dan gaan we nu door naar de agenda. Ja, goed, dames en heren, dan zijn we nu aangekomen bij uh, de agenda van uh, ja, alle vrije, borrels, zover wij weten. Maar goed, het eerste evenement wat ons in het vizier gekomen is, is uh, ja, Mars, die gaat dat melden. Ja, klopt, Johan. Dat is uh, de borrel in Amsterdam. De derde dinsdag van de maand, zoals gewoonlijk, is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de LP Amsterdam, ja. die ja. uiteraard dus ook mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is uh, dus deze... Uh, deze maand valt op de 21 januari, vanaf acht uur, in de bekeerde zuster. Ja, en dan 22 januari in Utrecht. Vertel. Ja, er is van alles uh, gaande in Utrecht. Het uh, libertarisme is echt... Uh, ja, echt uit de startblokken geschoten, denk ik nu. Ja. En uh, voor het weet is uh, heel de domstad uh, libertarisch, denk ik. Mm. Maar uh, inderdaad, de komende woensdag is er een uh, debat uh, onder de vlag van de Utrecht Students for Liberty. En uh, daarin zal ik onder andere zelf deelnemen. En mm. dat doen we twee één op één debatten over de EU, met als titel, het is namelijk heel Engelstalig: De uh, EU Towards a United States of Europe. Met een vraagteken ja. uiteraard. Want dat is uh, natuurlijk, uh, sommige mensen zijn ervoor, sommige mensen zijn er tegen. Maar uh, dat is de stelling, dus uh, daarover gaan we debatteren. We hebben er nog iemand bij. Ik ga persoonlijk debatteren tegen uh, iemand, uh, een lokaal uh, gemeenteraadslid uit uh, Duiven. Voor de VVD zit hij in de gemeenteraad. Uh, dus ik ga tegen hem debatteren en dan is het tweede debat uh, tussen iemand van de JOVD tegen iemand van de jonge socialisten van de P van de dus A. Maar zijn de debatten ook Engelstalig? Dat zijn ook Engelstalig, ja, ja. Nee, maar goed, het volgende evenement? Het volgende evenement is uh, onze eigen borrel, in, uh, de Libertarische Borrel in Utrecht.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 de Libertarische Torrel in Leeuwarden is altijd op, vijf, of op de eerste woensdag van de maand. Dat is ja. op 5 februari. De eerstvolgende. volgende. En vooralsnog uh, heb ik nog geen nieuws uh, te melden. Maar ik denk, uh, het zou best kunnen zijn dat het, uh, dat, dat, dat, dat het nog in de rust is. Ja. Maar misschien komt er nog een verrassing. Okay. Ik denk dat het handigste is als ze denken: nou, hé, ik wil naar die borrel toe. Stuur even een mailtje naar Libertarischepartij.nl en je ah. wordt op de hoogte gehouden. Nee, nou, met, met deze troostvolle gedachten sluiten wij Vrijheid Radio af. Wensen iedereen hier die nu luistert een hele ja, gezellige, vrolijke, vrijslievende week, denk ik. Hè?